4 uur. Het NOS Journal. Gert Kluk. De ChristenUnie is niet tevreden met de reactie van minister Leers op de wens van de Tweede Kamer om voorlopig geen asielkinderen uit te zetten. De Kamer nam gisteren een motie aan van de ChristenUnie, waarin staat dat zolang de formatie duurt, geen kinderen mogen worden uitgezet die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Leers zei daarover vandaag dat hij het asielbeleid zorgvuldig zal uitvoeren en dat hij rekening houdt met de veranderde politieke verhoudingen. Een verdere precisering wilde hij niet geven. Iedere detaillering roept allerlei verwachtingen op. En dat moet u van mij niet verwachten. Dan staan de mensenhandelaren en weet ik het wie allemaal al klaar. En daar begin ik dus niet aan. ChristenUnie-leider Slob vindt dat minister Leers onduidelijkheid laat ontstaan. Hij wil volgende week een Kamerdebat met Leers en premier Rutte. Bij een aanrijding tussen een auto en een bus met schoolkinderen in Rauwveen... tussen Zwolle en Meppel zijn zes gewonden gevallen. Of dat allemaal kinderen zijn is onduidelijk. Ook is niet bekend hoe de gewonden aan toe zijn... De auto en de schoolbus botsten op een kruispunt op elkaar. Nadat de kinderen waren uitgestapt, vloog de bus in brand, zegt de politie. Afgelopen woensdag was er op hetzelfde kruispunt ook een aanrijding... tussen een bus en een auto. Albert Heijn houdt vast aan de korting van 2% die de toeleveranciers heeft opgelegd. Dat is bekendgemaakt na een overleg met LTO Nederland... de brancheorganisatie van boeren Tuinders en Telers. De boeren waren boos op Albert Heijn vanwege de eenzijdig opgelegde korting. Het supermarktbedrijf schortte de maatregel op... maar gaat deze nu toch doorvoeren? Albert Heijn en LTO Nederland hebben afgesproken... dat ze met elkaar en andere belanghebbenden... gaan praten over de onderlinge verhoudingen. Een onafhankelijk instituut krijgt opdracht om een analyse te maken... van de relatie tussen Nederlandse boeren en tuinders en supermarkten. In Pakistan zijn demonstraties tegen de anti-islamfilm... Innocence of Muslims uit de hand gelopen. In de noordelijke stad Peshawar vielen bij Relle twee doden... Een demonstrant en een medewerker van een tv-station... werden geraakt door politiekogels. Boze moslims staken in Peshawar verschillende bioscopen in brand. De relschoppers werden door de oproeppolitie met traangas teruggedreven. Ook uit andere grote steden als Karachi, Lahore en Islamabad... komen berichten over ongeregeldheden. Daarbij zijn tientallen mensen gewond geraakt. De Pakistaanse regering had deze vrijdag uitgeroepen... tot Dag van de Liefde voor de profeet. En een oproep gedaan om vreedzaam te demonstreren tegen de film. Mensen met een Blackberry hebben een groot deel van de dag last gehad van een storing. Ping, WhatsApp en e-mail werkten niet meer bij gebruikers in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. In Nederland hadden klanten van Vodafone wel last van de storing, klanten van KPN niet. Het is niet duidelijk waardoor de storing werd veroorzaakt. Vorig jaar was er een wereldwijde storing bij Blackberry die drie dagen duurde. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, weinig zon, in het noorden soms een beetje motregen. Het is maximaal 17 graden. Morgen wisselend bewolkt en een enkele bui. Zondag vanuit het zuiden bewolking en regen. Aan de b Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat ruim 40 kilometer file. Twee files vallen op. Die worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A15 Rotterdam richting Gorkem staat voor Hardingsveld Giesendam 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg richting Breda staat voor Gorle 3 kilometer. En daar is ook de rechte rijstrook dicht. Scherp inkopen is winstpakken. Daarom vergelijken we continu onze winstpakkers met aanbiedingen van andere groothandels. Zien we ergens een lagere prijs, dan passen we hem direct aan. Zo werkt dat bij de goedkoopste groothandel. Macro, partner voor ondernemend Nederland. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Vanavond in College Tour, aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu. De man die samen met Nelson Mandela het symbool is van de strijd tegen de apartheid. Desmond Tutu en over hem prinses Mabel van Oranje. Kijk vanavond naar College Tour om vijf voor half negen op Nederland 3 bij de NTR. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO. De online video over de actualiteiten van deze week met onze specialisten van het Expertscenter. Zodat u niet alleen weet wat er speelt, maar vooral hoe u daar uw voordeel mee kunt doen. Bekijk de online video op abnambro.nl slash beleggingsupdate. Dat is beleggingsadvies anonu. ABN Ambro, de bank anno nu. 1 oktober gaat de Btw omhoog. En daarom loeit nu bij Electroworld het BTW-alarm. Op alle producten nu nog het oude BTW-tarief. En alleen deze zaterdag een Siemens condensdroger... voor de alarmprijs van... 333 euro! Dat is 166 euro korting. Alleen deze zaterdag alleen bij... Electroworld. De beleggingsupdate van ABN AMRO van deze week. Vertrouwen in oplossing eurocrisis bloeit op... Nu kiezen voor aandelen of toch liquide blijven? Bekijk de online video op abnamro.nl slash beleggingsupdate. ABN Amro, de bank anno nu. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug hier in de troon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan praten met cartoonist Joep Bertrams... over de oplopende verontwaardiging in islamitische landen... over cartoons en over films. En we gaan natuurlijk browsen over het internet met Bert Brussen. We beginnen... Ja, daar komt hij, de klap. Hevige protesten, daar beginnen we mee. In islamitische landen als Indonesië, Bangladesh, Pakistan... Amerikaanse fastfoodketens zijn bestormd. De bioscopen zijn in de brand gestoken. Allemaal vandaag gebeurd. Er zijn zelfs gewonden en een doden gevallen. Allemaal vanwege de omstreden film Innocence of Muslims. En de sportprenten van de profeet Mohammed... die in het Franse tijdschrift Charlie Hebdo publiceerde... daar is ook die verontwaardiging over aan tafel. Politiek tekenaar Joep bertrams werkel. Welkom, meneer Bertrams. En ook aan tafel, overredacteur van de Jaap, Bert Brussen. En Bert, even om met jou te beginnen. De, heb jij eigenlijk zowel de film als die sportprenten waar het nu over gaat, gezien? De, de film niet, maar ik begreep dat hij zo slecht een amateuristisch was... dat ik die maar heb overgeslagen. Sportprinten wel. Nou, de sportprenter wel? Ja, die komen een beetje in de media voorbij. Maar als je het nou wil zoeken, dan zijn ze weg. Ik, dus het is nog moeilijk om ze te vinden, bedoel nou, je? De, de titel van Kate Milton waren iets makkelijker te vinden, laat ik het zo zeggen. Joeper Trams, een van tweeën gezien, of allebei? Ik heb er een paar gezien, maar ook uh, op een uh, mobiel telefoontje. Dus echt, echt goed bekeken, heb ik ze niet. Maar uh, ik heb wel enig idee wat er stond, ja. ja als, als je kijkt op de website van het uh, Franse blad, Charlie Hebdo... dan zie je uh, alleen de voorpagina overigens. En dan zie je een Jood die duurt een moslim voort in een rolstoel. Daarboven staat Enthusiabelen 2. Een verwijzing naar die hele succesvolle film. En de moslim en de Jood die zeggen dan dat je hier niet om mag lachen. Ja. Dat is uh, blijkbaar heel erg chockerend ook. Dat lijkt me helemaal niet chockerend. Ik denk ook niet dat dat, dat het probleem is. Uh, kijk... Charlie Hebdo, dat is een blad dat bestaat al jaren. En ik heb er ook al jaren een zwak voor. Uh, ze missen de nuance, dat wel. Maar dat maakt het ook wel eh, spannend Misschien en Een leuk. beetje inherent aan cartoons ook, of niet? Nou, hoeft niet, maar uh, bij hun in ieder geval uh, wel. En ze gaan er liefst met gestrekt been in. Ja. En ja, ik, ik heb daar wel uh, een zwak voor. En, en, uh, t, het is een, ze hebben een traditie, hè. De, de, het is ook, ze gaan altijd... Keihard in tegen religie, of het nou katholiek zijn of of of, of, of, of wat dan ook, of de president van uh, welk land ook. Altijd gaan ze er keihard in. Ja. Er en, zijn natuurlijk mensen die zeggen dat is op zich allemaal prima, maar, maar nu even niet. Zit ja, daar wat in? Dat laatste nu even niet, dat is een beetje raar natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat is een soort. Uh, omdat het ongemakkelijk is, nu even niet. En, wat is uh, daar ongemakkelijk aan? Nou, kennelijk eh, is er onrust over. En dan moet je het dus niet doen. Dus normaal gesproken mag het wel, maar ja. doe het nu maar even niet. Want ja, god... Uh, ze worden anders zo boos. en ja. dat, dat vind ik eigenlijk een, een soort neocolonialisme... wat helemaal niet thuis wordt bij de, ons. Die, we hebben absolute vrijheid, maar nu, als nu komt het niet uit... dan doen we het toch maar even niet. Ja, het is dus, dus kinderachtig. Uh, de, de, ik vind gewoon, Je, je moet er gewoon uh, achter staan, uh, de vrijheid van meningsuiting. Dat wil niet zeggen dat, dat zij daar niet boos over mogen zijn. Natuurlijk mogen ze er boos over zijn. En uh, misschien wel je wel terecht. Je bedoelt de moslims? Ja. Iedereen heeft het recht om boos te zijn. Dat, dat, dat, dat is een net zo groot recht als de vrijheid van meningsuiting. Ja, het, is, het, het begon natuurlijk met die, met die film hè, die door radicale christenen... zoals nu gezegd wordt, gemaakt is. The Innocence of Muslims. Uh, toen ontstond er veel verontwaardiging. Nou ja, dit, dit blad ja, wacht, wacht even. Er ja? stond veel verontwaardiging. Bij wie? Want die film heeft niemand gezien, volgens mij. <laughs> En er zijn dus een paar mensen die dat kennelijk opgepikt hebben. Dus dat is een hele kleine groep geweest die dat uh, toch georchestreerd heeft. Ik bedoel, al die meneer. mensen die wij zien demonstreren... Uh, daarvan, die hebben die voor niet gezien. Tuurlijk niet. En die hebben net zo min die, die, die cartoons gezien. Dat klopt. Ze waren hier in Amsterdam ook aan het demonstreren. En toen heb ik inderdaad gezien dat een verslaggever van televisie... ze heb hebben gezien, nee, nee, we hebben het niet gezien. Tuurlijk niet. We gaan natuurlijk niet naar een film kijken die <laughs> ons profeet kwetst. Maar we nee, weten dus... wel dat we er kwaad over zijn. Ja, is, is, is het dan terecht dat allerlei mensen... Van Obama tot in meer extremere vorm uh, schuldt de voorzitter van het Europees Parlement. Uh, zich hiervoor verexcuseren. Het laatste, de laatste vind ik uh, helemaal niet terecht. Want uh, als voorzitter van het parlement sta je boven de partijen. Moet je geen standpunt innemen, dacht ik. Maar ja. nou, hij ging ook heel ver dat hij zei niet alleen: ik ben het niet eens met de inhoud, maar ik vind ook dat deze mening niet verspreid had moeten worden. Ja, uh... Hij mag dat allemaal vinden. Hij zegt het namens het Europees Parlement. Nee, dat kan dus niet. Want hij zegt het ook niet namens het Europees Parlement. Dat, dat geloof ik nooit. Dat je zou haast denken dat hij voor ons spreekt, Joep. Dat hij, dat hij ook voor jou en mij spreekt. Dat wij hem hebben gekozen. Ik kan me dat helemaal niet herinneren. Überhaupt. Ik weet ja. helemaal niet wie deze man is. Nou, Dan krijgen het we het een absurd. discussie over de, de, de hele EU. Of die wel gekozen moet worden of niet. Maar in ieder geval dit kan in ieder geval niet. Nee, exact. Hij zei het in bijzijn van politici uit twee landen. Ik geloof een van de landen was Oman, dacht ik, en anders Saudi-Arabië. Landen waar natuurlijk sowieso de vrijheid van meningsuiting ook in ieder geval discutabel is. en die landen, daar gaan ze met de vrijheid van meningsuiting soms niet zo genuanceerd mee om. En dan gaan ze vaak met been in als ze gekwetst zijn. Ja, dat is beetje. Er is nu die tentoonstelling, misschien straks nog even over hebben. Hier op het Museumplein van het Persmuseum. Maar daar hangt ook de tekening van waar Ali Fazat, de Syrische kunstenaar voor uh, gemolesteerd is. En dat is gewoon een tekening die, die, die nauwelijks... over uh, Assad, en die lift dan mee die, met Gaddafi, geloof ik. Met het, he? Gaddafi, ja. Ja. Ja, ja. Nou, en, en dat, dat, dat, uh, wat die mensen daar doen... bedoel uh, Charlie Hebdo, dat, dat, dat, dat, dat is spielerij bij wat die mensen daar moeten Vertel doen. Vertel even over die tentoonstelling, wat is daar te zien? Dat uh, zijn tekeningen of uh, ja illustraties, strips... en politieke tekeningen van Arabische tekenaars. En ja, dat is op zich heel interessant... omdat dat toch een hele andere benadering is... dan uh, onze manier van, van, van kijken naar de werkelijkheid. Nou, ze zijn, a, uh, ze zijn heel erg met hun eigen maatschappij bezig... en uh, hebben daar ook kritiek op. Hebben kritiek op de, op de leiders... En, en nemen ook de risico's die daarbij horen... En daar heb ik eigenlijk ontzettend veel meer moed, uh, uh, meer bewondering, bewondering voor. voor? voor dan Want het is gevaarlijker wat ze doen. Ja, natuurlijk is dat veel gevaarlijker. Ik bedoel, als wij uh, iets verkeerd zeggen en, uh, en we worden bedreigd, dan hebben we meteen zes politiemensen om ons nee. heen staan. Z zou jij durven een, uh, een anti met cartoon tekenen? Nee. Nee. Ja, je... Dat ben, nee, ben ik niet snel. Nee. Nee, ik, zou ook, ik zou het ook niet durven. Ik zou het nee, bedoel, ook niet hard zeggen, maar... want Dat is een beetje het vervelende ook. Je hebt vaak een soort uh, omgekeerde censuur krijgen. Ja, maar betekent dat dus dat zelfcensuur? Dat zeg je dus nu dan? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Want je zou het wel willen, zo'n tekening. Nee, maken. precies, als ik het zou willen, dan niet. zou ik het moeten doen. Maar je hebt, ik kan me herinneren, je hebt gewonnen met een tekening... van een katholieke geestelijke met een kruis in zo aan. was dat niet jouw tekening? <laughs> dat was Peter van Staaten. Nou, maar oh. ik vind, vind het prima dat je met hem nee, vergelijkt, maar, maar, maar, maar, maar je had maar, hem je... kunnen maken, bij wijze van spreken? Dat, uh, het is niet in beeld dat direct bij me opkomt. Mm. Nee, maar uh, dat, nee. dat heeft natuurlijk ook te maken met, met, met, met Peter is veel meer... met, met, met, met dat soort uh, ondeugende tekeningen die seksueel zegt zijn beter dan ik. Dus maar dan het zit, het je, het zit je wel dwars, maar ik, los even van of dit nou precies de boodschap is die jij zou willen uitsturen. Het zit je wel dwars dat, je, dat jij of ander al uit angst voor mogelijke gevolgen dit niet doen. Nee, dat, dat is, zo is het niet. Ik vind het omgekeerde eerder het geval... dat je bijna gedwongen wordt om het wel te doen. Dat bedoel ik met die omgekeerde censuur. Om te bewijzen dus al, dat je er niks van aantrekt. Jullie hebben makkelijk praten, durf je het dan niet. Uh, doe het maar. Ja. En, en dat vind ik, dat is natuurlijk ook niet uh, wat je willen hebben. Nee, je dus, moet vooral je eigen gang gaan. Je, je moet je eigen gang gaan. Van, er is vandaag, je zei het, in het persmuseum... Uh, op het museum, is dat op het Museumplein? Ja, de, ja, zeg maar Museumplein, ja. Oké, okay, voor het gemak. Want, dat, maar goed... De, daar is die tentoonstelling te zien waar je het over had. Tot zover, dank uh, Joep Bertrams. We gaan het zo nog even met Bert Brussen het over het internet hebben. Maar we gaan eerst voor het laatst weer even luisteren naar nummer 9. a brand new Ronald Maas, Tom voorbij Ferdy Schaap, de vormen zij Number 9. En hun nieuwe album heet New Waste. Bert Brussel, hoofdredacteur van de Jaap. We gaan met hem het internet afstruinen. En hier zit ook nog cartoonist, Jobert Rams die veel gebruik maakt van internet, of valt dat wel ja, mee? Ja, ja, ja. Nee, ik nee, heb al bijna uh, al mijn informatie van internet. Teken jij ook op de computer? Of? Gedeeltelijk. Ja, de animaties maak ik op de computer. Uh, de, de, de, de tekeningen, zwart-wit gedeelte doe ik met pen. En de rest op de computer. En heb je een Facebookpagina? Ja, heb ik wel, maar ik doe er niks mee. Okay, oh. We gaan het er namelijk zo over hebben. Maar eerst misschien even, Bert, de, de politieke actualiteit, of het net? Nou ja, dat kunnen we, nog, we kunnen wel even doen, want we gaan het zo daarna over haren hebben. Dat zou je begrijpen. Voilà. Is belangrijk nieuws. Um, nou, wat we, wat we vooral zien, de, de nieuwe politici die zijn nog niet zo heel goed in, in Twitter. Die twitteren eigenlijk nauwelijks interessante dingen. Uh, wat wel opviel uh, is Geert Wilders, die twittert inmiddels over Lady Gaga... Uh, Jolande Sappen, uh, die twittert helemaal niet. Die heeft al uh, twee weken niet meer getwitterd. Dus, uh, nou, lijkt me misschien ook wel het verstandigste. Uh, Sibon Buma, van uh, het CDA, die uh, twitterde onlangs, uh, wij zijn twee vrienden van uh, Danny Christian. Het, het bekende nummer. Uh, Formatie naar debat in nieuwe fase. Rutte en Samson zijn dikke vrienden. Hashtag huba huba hop. Ja, dat is de Buma. eerste CDA die de hashtag huba huba hop gebruikt Kijk. in een tweet. Dus we kunnen eigenlijk ik wil zeggen dat uh, Haarsma Buma Twitter eigenlijk wel snapt. Het meest onder de knie heeft. Dat zou je niet denken van deze man. Uh, en uh, Diederik Samson uh, die heeft uh, Twitter het meest onder de knie. Mag ik wel verwachten. Het is oh. toch een beetje een beta-nerd. Maar als je... Um überhaupt twittert over Diederik Samson, dan zoekt hij het gewoon op. Niet alleen, dus normaal doe je dat met een aapstaartje als dan zijn naam... dan ziet hij dat je tegen hem praat. Maar hij zoekt ook gewoon elke dag op zijn eigen naam... en dan geeft hij alsnog antwoord. Dan reageert hij ook? Dan reageert hij ook. Ja, het, nu was iemand die twitterde over uh, het uh, fameuze kinderpardon... dat het, PvdA, dat het uh, niet, uh, dat de PvdA er niet voor zou zijn. Dat twitterde hij uh, toch een paar uur later terug. Van ho ho, wij hebben daar wel voor gestel, gestemd, man. Dus... Hij zoekt echt inderdaad op en reageert op. Wat ik uh, heel goed vind Tussen voor het politicus. formeren door... Tussen het informeren door, ja. Of ja. tussen het informeren door. Dat is de politiek. Maar uh, ja, je riep het al, en we hadden het er al over. Facebook en Haren. Uh, uh, ja. Je zou kunnen zeggen, één positieve kant. Uh, de gemeente Haren staat... Wereldwijd op de kaart. Ja, CNN heeft, er, CNN heeft er al over gehad. Ik zag ook al een aantal andere buitenlandse kranten. Die hebben het er ook over. Ik kreeg zojuist net ook het nieuws door. Dat uh, U2 en Bonno, die treden vanavond ook <laughs> op in haren. Uh, Nog dus, even uitleggen waar dus het, het gaat gaat, ook uh, Er was een uh, meisje, Merten. Die is onlangs 16 geworden. Of die gaat het vandaag worden. die had, je kan dan op Facebook zo'n pagina aanmaken. Zoals ik altijd doe bij Bert van Sloot. En die had een uitnodiging aan al Facebook vrienden gestuurd. Maar het probleem was dat dat openbaar was. dus iedereen. Ze had eigenlijk al heel Facebook een uitnodiging gestuurd. En zoals het gaat op internet is dat natuurlijk enorme lol als je daar dan op reageert. Dus binnen no time hadden 25.000 mensen al gezegd dat ze daar naartoe kwamen. Waarop dat meisje in paniek raakte. En dan weet je, dan die, gaat het nog groter En niet alleen worden. zij. Ja. Um, nou, vervolgens had ze binnen no time 250.000 mensen die naar Haren kwamen. Waarop de Haren, dat zou ik nog even voor iedereen uitleggen, is het Wassenaar van Groningen. Je hebt daar een, een spoorlijn. Een aan de ene kant van de spoorlijn een gemiddeld dorp en aan de andere kant een poepjeet dorp met mensen. In ruitenbroeken die saap rijden en die hebben we nog nooit van internet gehoord. Er uh, is ook een VVD-burgemeester, een archetypische VVD-burgemeester die volkomen in paniek raakte uh, en nu al twee dagen in een bunker met een driehoek aan het overleg is wat hij moet gaan doen met die 10 miljoen mensen die vanavond uh, in Haaren komen. <tiedacht> <tiedacht> uh, het feestje ja? van Meta, er zijn inmiddels uh, t-shirts uh, kun, uh, kun je verkrijgen. Er staan uh, routebeschrijvingen hoe je bij het huis komt uh, staan online. Uh, inmiddels, uh, ja, inmiddels, ik heb op ANP foto gezien er uh, staan uh, club studenten, die laten zich voor het huis fotograferen van waar het huis gegeven gaat worden. Uh, Taxibedrijven, winkels, horeca, kledingbedrijven, openbaar vervoerbedrijven. die spelen erop in en doen aanbiedingen. Vanavond in Haren. Uh, er gaat een onbemande drone gaan te vliegen. die gaat het nou wat livebeelden maken. Uh, uh, de straatnaambordjes, die zijn inmiddels weggehaald. Het is de stations weg. Maar die bordjes zijn weggehaald door de burgemeester. Want die denkt. de jongeren vinden dat anders nooit met Google Maps. En, en, en het is toch ook zo dat, dat uh, het, het bordje van de plaatsnaam. ook uh, veranderd is in Juinen. Ja, ja. Suggestie van Joep Bertram. Juinen en uh, de, de wethouder van uh, de wethouder Hekking van Ter uh, uh, Wexel, die komt uh, uh, ook vanavond. <laughs> wordt een maar, feest. maar Bert, kortom, er komt dan natuurlijk helemaal niemand vanavond. Uh, nou ja, de, de, natuurlijk gaan, gaan er wel mensen komen, vooral studenten uit Groningen lijkt me zo, want dat ligt ernaar. Maar het is natuurlijk de lol is natuurlijk om dat zo groot mogelijk te maken. En wat zegt dit nou eigenlijk, uiteindelijk? Nou, dit zegt in de eerste plaats dat social media een enorm goede marketing tool is. Dus als het dit met opzet was gedaan om... Uh, om uh, Haren te markten, dan was het een nog succesvolle campagne. Ja. Uh, en het zegt iets over. Nou ja, ik vind het dus de paniek die ontstaat bij, bij mensen die. Dus niet helemaal weten waar het over gaat. Wat ik ook best wel raar vind. Je zorgt dat denken dat, dat de burgemeester daar... iets meer en iets beter advies in had gekregen. En wat er gebeurt is namelijk... is dat die man ten eerste heeft opgeroepen om niet te komen. En ook vervolgens die vader van het meisje... een soort emotionele videooproep op RTV Noord heeft laten doen. Om kom alsjeblieft niet naar haar. En hoe vaker je zegt dat je niet moet komen... hoe meer uh, uh, hoe mensen gaan kans komen. Dat ze komen. Dat Jij denkt vanavond gaan ze in dat leegstaande huis... alsnog een groot feest geven. Uh, nou ja, zoiets. So er staan wel dranghekken inmiddels. Dus, ja. Maar goed, dat komt als dus door YouTube. Nogmaals, YouTube Vanavond in haren. Ik denk of dat ze zich in haren nu tegenwoordig heel goed realiseren wat de kracht van Facebook is. Ja, wat komt nu geen bed van sloot, hè? Nee, want, want uh, we er komt een gaan eerst uit. Er komt een persconferentie. Er schijnt alweer nieuws te zijn over de formatie. Zo direct. Tot zover. Dus dank voor het luisteren naar vrijdagmiddag live. Wij zijn er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. APPLAUS De Tand des Tijds, een radiotekening. Landgenoten, Hare Majesteit zal tans voor u het Badkuipmuseum heropenen. Ja, met een ferme duik van de rand zwemt onze vorstin in haar badpak naar het middenstuk. Daar drijft een gouden dobbertje, waaraan een kettingje diep onder het water in de kuip verdwijnt. Zijn er koninklijke hoogheid trekt aan de ketenen. Het moment suprême stop is los! Oh. De maatkuip loopt leeg! Alle kunstkolken en een spiraal naar beneden! De vloedgolf sleurt het schilderijen van de muren! Objecten vallen van de sokkels! Het wakertje van Jeff Koos komt langs! De hele billigie is losgeslagen! laden, Maar die is... het niet! Waren meisnetjes met haar hoofd door het portret van Lutauwmans getameld? En zo zingt onze landvrouwen met de hele zandse kraam naar de kelder! Nou, volgens mij zijn we open. We zijn open. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een aanrijding tussen een auto en een bus met schoolkinderen in Rouwveen. tussen Zwolle en Meppel zijn 13 gewonden gevallen. Of dat allemaal kinderen zijn, is onduidelijk. De politie zegt dat de verwondingen niet levensbedreigend zijn.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 en wil daarom volgende week een Kamerdebat met Leers en premier Rutte. En Albert Heijn houdt vast aan een omstreden korting van 2 die toeleveranciers is opgelegd. Dat zegt de woordvoerder van het supermarktbedrijf... na overleg met LTO Nederland, de brancheorganisatie van boeren, tuinders en telers. De boeren waren boos over de eenzijdig opgelegde korting. Albert Heijn schortte na alle commotie de korting op... maar voert hij nu toch door. Wat ons betreft is de 2% korting nog steeds aan de orde. Hier praten we verder bilateraal over met onze leverancier, zegt Albert Heijn. Per leverancier kan de korting variëren. En ook de termijn waarop die geldt. Dat zijn de hoofdpunten. Aan de verkeersinformatie Het is wat minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat bijna 80 kilometer file in totaal. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Oost en Noord richting Zaanstad... voor Schellingwoude, 7 kilometer file na een ongeluk. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alberseddam... en harningsveld Griesendam, 10 kilometer na een aanrijding. Daar is de rijstrook nog dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Gorkum kan meter omrijden... vanaf knooppunt Ridderkerk over de A16 richting Breda... en daarna vanaf Zonsheel over de A59 en de A27 naar Gorkum. Op de A58 Tilburg richting Breda staat voor Goorle 4 kilometer na een aanrijding, daar is de weg weer vrij. Dag Frans, jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je daar er al? Erkende verhuizers? Zij ja. je ook al? Zorgeloos verhuizen, voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een verhuizen.nl? Hoezo heb je niks te doen? Ben je al geweest dan? Van Gogh, My Dream Exhibition. De mooiste tentoonstelling van het jaar. In de beurs van Berlage, in Amsterdam...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 Dankzij het uitgebreide Volvo optiepakket ter waarde van ruim 4000 euro, tijdelijk standaard op de Volvo S60, V60 en XC60. De beleggingsupdate van ABN AMRO van deze week. Vertrouwen in oplossing Eurocrisis bloeit op. Nu kiezen voor aandelen of toch liquide blijven? Bekijk de online video op abnamro.nl/beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anno nu. 3 wil graag uw aandacht. Zo stil klinkt een optimaal presterende ICT-omgeving. Co-en-outsourcing, data plus, projecten, advies. PIKIT is uniek en door klanten gewaardeerd met een 8,2. Bepaal nu zelf de mate van regie op pikit.nl. Your business is our priority. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag, 21 september. We beginnen iets eerder met het Radio 1-journaal. Want de informateurs Kamp en Bos die geven zo dadelijk een persconferentie. En in deze uitzending trouwens ook aandacht voor Menno Reemeyer. Die is namelijk in Rauwveen waar een ongeluk met een bus is gebeurd. Maar we beginnen zoals gezegd in Den Haag bij Hans Andringa. Hans, want zo dadelijk een persconferentie van de informateurs. Ik denk nog niet dat ze een regeerakkoord gaan presenteren. Maar wat krijgen we wel te horen? Nee, dat regeerakkoord zal het uh, zeker niet zijn... Uh, nou, we hoorden eerder al uh, onder andere van Mark Rutte... toen hij uh, het gebouw binnenging rond een uur of twee... dat uh, deze eerste bijeenkomst is vooral een, uh, een bijeenkomst... om letterlijk en figuurlijk de agenda's uh, te trekken. Dus uh, wat ze gaan doen is op welke dagen en op welke dagdelen komen we bijeen. Er wordt verder gekeken naar de onderwerpen die uh, besproken gaan worden. Uh, het kan belangrijk zijn in de hondenhandelingen... met welk onderwerp je wel begint en welke je liever aan het eind doet... Nou, dat zijn zaken die allemaal in zo'n eerste bijeenkomst uh, de revue passeren. En Rutte zei daarbij... En de informateurs Bos en Kamp kennende, zullen we wellicht ook wat al aan de inhoud gaan doen. Nou, ja. of dat allemaal gebeurt, uh, we gaan het uh, meemaken. Ja, precies, want ze gaan zo dadelijk een uh, persconferentie geven. Doen ze dat trouwens in die zaal waar ze ook hebben gezeten... of hebben ze daar een andere locatie voor uitgezocht? Dat is een andere locatie, dat is de Mierlozaal. Daar staan nu uh, drie... Dat is wel een mooie naam in dit geval, als je uh, het uh, over paars hebt. Precies, ja, dan is het wel weer pijnlijk voor D66... Ja. want die zaten eigenlijk toch ook in dat paarse eerste en tweede kabinet met, met uh, Wim Kok als premier. Maar wat we nu dus zien, dat zijn uh, twee uh, plexiglazen katheters... waar straks uh, Kamp en Bos achter gaan staan. En er staat nog een derde waar iemand van uh, de Kamer... Uh, ja, het geheel in goede banen moet leiden. Ja, Maar ze zijn er dus nog niet, terwijl de heren zo stipt zijn. Want er was ons verzekerd om half vijf precies... gaan ze beginnen met de persconferentie. Uh, ja, wat we ook al wel merkten is... Uh, ze zouden om vier uur klaar zijn. Uh, maar uh, onze verslaggever ter plekke... die uh, wachtte daar op uh, de heer Samson en Rutte... om van hem al iets te horen. En uh, dat werd ook al wel een kwartiertje later. Dus waarschijnlijk hebben ze meteen al uh, flink vaart gemaakt. Uh, of het was in ieder geval nodig... om wat langer met elkaar uh, te praten, deze bijeenkomst. Ja, goed. Jij zei van ze zullen de agenda's in ieder geval trekken. Maar ze gaan het ook al een beetje over de inhoud hebben. Is er dan ook al iets uh, naar buiten gekomen over hoe ze dat dan precies gaan doen. Gaan ze dat pakket voor pakket... dus een keertje over een begrotingstekort, een, een onderwerp over zorg... gaan ze het zoiets doen? Ja, het zal pakket voor pakket ja, Dat hangt dus helemaal af van wat ze vanmiddag gaan doen. En helaas ben ik daar niet bij geweest. Maar het is al wel duidelijk dat ze niet eindeloos... Uh, tot op de komma alles willen uitonderhandelen. Maar gewoon zeggen van, oké, okay, dat dossier gunnen we aan de Partij van de Arbeid... en dat dossier dat gunnen we aan de VVD. Het is misschien een beetje riskant uh, met de... Niet helemaal zekere aanvang, maar... Zonder risico's, we we hebben helemaal nog niet wat leuk leven, maar zullen ja. we dat doen? We hebben nog wat geluid uh, bij het begin van uh, de eerste bespreking... toen uh, Rutte en Samson met hun secondanten Dijsselblom en uh, Blok naar binnen gingen. Ik ga hier de opdracht uh, overhandigen. Twee enveloppen met inhoud. En daarmee uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zijn zij ja, dan... Uh, Echt informateur geworden. Het zijn dezelfde enveloppen, het is ja. dezelfde inhoud. We zullen met veel belangstelling lezen. Veel succes, ja. het aan de Rutte. Nu gaat het echt beginnen. Ja, u kijkt er heel bezorgd bij. Het gaat nou, beginnen. Het ja. zijn toch serieuze zaken. Zeker. Nou, ja, niet op bezorgd te kijken. Heeft u nee. dossiers bij zich om uit te ruilen? Ik heb allemaal agenda's bij me, want we we ook vandaag gaan plannen. Ja, ik denk raam. dat het vooral vandaag logistiek karakter heeft. Maar de mannen aan tafel kennend, heb je zomaar kans dat we ook wel even aan de inhoud kijken. Het wordt hard werken. Meneer Blok, u heeft maar een heel dun stapeltje papieren bij u. Ja, dit is ook nog maar het begin. Wat, wat staat erop, mag ik, als ik vragen mag? Daar is hij speciaal opgerold vanwege die nieuwsgierige journalisten. Vanwege nieuwsgierige journalisten. We zijn nieuwsgierig wat de heer Kamp in Bossen te melden hebben. Ze staan nu achter hun microfoon. Ja, je neemt een risico en uh, dan heb je het risico dat ze beginnen. Ze zijn net binnengekomen, de woordvoerders... althans de woordvoerder van de informateur. En Kamp dat ik mijn werkzaamheden als verkenner heb kunnen afronden. Donderdag is er een kamerdebat gevoerd. En donderdag zijn eh, Wouter Bos en ik belast met de opdracht... om de informatie te gaan doen. Wij zijn ook die dag met onze werkzaamheden begonnen telefonisch en contact op afstand. En vanmorgen hebben we dat ook gezamenlijk verder vorm kunnen geven. Vanmorgen eerst met elkaar de zaken doorgesproken. Daarna met onze medewerkers. En vervolgens zijn we vanmiddag begonnen met de eerste gespreksronde... de eerste onderhandelingsronde, schijn je dat te moeten noemen... met de onderhandelaars van de fracties. Daar hebben we een uur of drie met elkaar voor uitgetrokken... Um, we hebben vastgesteld dat er een, um, een sterk gevoel van urgentie is... bij um, de deelnemers aan die onderhandelingen. We hebben gezien dat er ook uh, goede intenties zijn bij hen. Um, dat de prioriteiten, dat ze daar zelf het, hetzelfde over denken. En ook dat uh, de werkwijze die wij zouden moeten volgen samen met hen... dat uh, daar ook overeenstemming over is... Dat betekent een heel goed begin voor wat wij de komende tijd moeten gaan doen. Namelijk proberen om de kans te benutten die de verkiezingsuitslag heeft geboden. Er zijn twee partijen die veel gewonnen hebben. Die de grootste partij zijn geworden. En die de wil hebben om met elkaar een stabiel kabinet te vormen. Bij die voorbereidingen daartoe kunnen wij een rol spelen. Dat doen we graag. Daar zijn we inmiddels aan begonnen. En we zullen ons best doen om dat zo snel mogelijk tot een goed resultaat te laten leiden. Goedemiddag. Uh, heel bijzonder om uh, hier terug te mogen zijn. Uh, en natuurlijk ook heel bijzonder om met zo'n eervolle verantwoordelijkheid belast te zijn... om te mogen helpen bij het, uh, het bouwen aan een, uh, aan een nieuw coalitiekabinet. Uh, ik realiseer me dat rondom mijn rol als informateur uh, tenminste twee vragen uh, al enige tijd rondzingen. De eerste vraag, wat, is wat gedurende uh, deze periode... mijn precieze verhouding tot uh, KPMG zal zijn? En de tweede vraag, of dit het begin is van een terugkeer? Uh, voor wat betreft de eerste vraag... Uh, ik heb op eigen verzoek uh, met onmiddellijke ingang... onbetaald verlof uh, gevraagd en gekregen bij KPMG... en zal in de periode dat ik werkzaam ben als informateur... op geen enkele wijze enige vorm van contact onderhouden... met uh, klanten, cliënten, opdrachtgevers waar ik normaal bij KPMG mee te maken heb. En het antwoord op de tweede vraag is... nee, dit is niet het begin van een terugkeer. Uh, ik hoop deze uh, informatie samen met de heer Kamp... Uh, uh, snel en succesvol af te kunnen ronden... en ben daarna niet beschikbaar voor enige functie in het nieuwe kabinet. Um, ik kan me ook voorstellen dat er vragen zijn... over de precieze werkwijze die uh, Henk Kamp en ik uh, kiezen... Uh, deels al gekozen hebben... Uh, samen met de onderhandelaars uh, de komende weken. Uh, daar is eigenlijk niet zo geweldig veel meer over te zeggen... dan dat uh, met name de heer de Samson en Rutte daar uh, de afgelopen weken... zelf al het nodige over gezegd hebben in termen van het type akkoord dat ze nastreven. En wij het als onze taak en verantwoordelijkheid zien... om, uh, om, om dat voor hen mede mogelijk te maken. Uh, daar beginnen we aanstaande maandag heel concreet mee. Uh, maandagochtend... Uh, ...zullen we ook een uh, viertal uh, deskundigen ontvangen. De heren Teulings, Knot, uh, De Jager en Van Zwol ofwel president de Nederlandse Bank, directeur Centraal Planbureau, minister van Financiën... en de voorzitter van de studie groep begrotingsruimte om er zorg voor te dragen dat alle deelnemers aan de, uh, aan de gesprekken over gelijke informatie beschikken... als het gaat om de actuele stand van zaken met betrekking tot de begroting en uh, de economische vooruitzichten. Um, en daarna gaan we uh, vanaf uh, maandagmiddag uh, een groot gevoel voor de Gent en uh, heel veel goede voornemens bouwen aan een, aan een inhoudelijk programma met elkaar. En ik ben bang dat u vandaag dus ook de mededeling zult moeten doen... dat totdat we daarin geslaagd zijn, u ook niet veel meer van ons zult horen. Tijd voor de vragenronde RTL als eerst. Uh, ja, een vraag aan beide heren. Het is natuurlijk een bijzonder proces. U bent door de Kamer uh, gevraagd deze informatie uh, te doen. Zult u gedurende dit proces de koningin ook nog op de hoogte houden? En wij weten dat uh, de koningin natuurlijk uh, belangstelling heeft. Wij uh, respecteren ook zeer de, uh, de rol die de koningin heeft uh, te vervullen. Dat betekent dat er ongetwijfeld contact zal zijn. Uh, de, de majesteit zal aangeven uh, wanneer haar dat uh, schikt. En wij zijn daarvoor beschikbaar. Dus dan gaat u naar toe zoals dat gebruikelijk is met informateurs. die brengen dan verslag Zodat, uit. Precies. De persconferentie van de informateurs. Hans Andringa in Den Haag. Ja, Het meest politiek is natuurlijk het feit dat Wouter Bos niet beschikbaar is. Ja, dan was natuurlijk meteen uh, de vraag van... Uh, betekent dit inderdaad dat hij beschikbaar is? Of dat hij er weer zin in heeft dat, dat hij uh, vertrokken is uit Den Haag? Nou, daar is hij nu dus heel erg duidelijk over. Hij is niet beschikbaar voor enige functie. en gaat uh, na uh, het slagen dan wel mislukken van deze formatie weer terug naar uh, KPMG... Uh, waar hij nu uh, onbetaald verlof heeft genomen. Een tweede is dat ze zeiden dat uh, ze nogmaals hebben vastgesteld... dat uh, beide partijen vol goede intenties uh, zijn. Dat ze een sterk gevoel van urgentie hebben... om deze formatie uh, tot een goed einde te brengen. En uh, beide heren, Kamp en Bos, die zien het als hun taak... om uh, alle kansen te benutten dat uh, die uitslag er dan ook komt. Ja, en qua agenda weten we nu dat ze inderdaad snel uh, gaan beginnen. maandagochtend Maandag... de eerste... Een bijpraatsessie met een aantal zeer prominente deskundigen. En vanaf maandagmiddag wordt het onderhandelen. Precies. En uh, dat uh, die beide heren een goed gesprek hebben gehad met uh, Samson en Rutte, dat horen we ook uit de mond van beide hoofdrolspelers zelf. Ja, prima, eerste gesprek gehad. We gaan maandag weer verder. Uh, prima, eerste gesprek gehad. We gaan maandag weer verder. Meneer Rutte, bent u al aan de inhoud toegekomen? Want dat was nog even de vraag toen u naar binnen ging. Agenda's, maar misschien ook inhoud? Ja, vooral agenda's, maar natuurlijk ook het eerste beetje de inhoud. Maar dat uh, ja, ging allemaal goed. En, en wat voor onderwerpen liggen er op tafel al? Ja, we hebben afgesproken om tijdens de formatie verder geen mededelingen te doen. Geen mededelingen te doen, dus er is vooral uh, radiostilte... dat zei uh, Wouter Bos net ook nog van uh, na deze bijeenkomst... hoor hij voorlopig helemaal niets meer voor ons. Goed, nou ja, daar moeten we dan maar mee doen. Maar uh, het is een belangrijke aftrap geweest. En maandag gaan de heren verder. Dankjewel. Hans Andringa was dat. Gaan wij om 10 minuten over half vijf naar Rauwveen. Want er zijn gewonden bij een ongeval met een lijnbus en een auto in Rauwveen. Bus waarin allemaal kinderen zaten is uitgebrand... toen de kinderen er overigens al uit waren. Menno Reemeijer, onze verslaggever, is in Rauwveen. Menno, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat... Uh, um, heb ik begrepen van de woordvoerder en hulpdienst 14 gewonden zijn... waarvan uh, 9 zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Uh, uh, de anderen zijn hier op het kruispunt in het buitengebied van zijn behandeld en uh, kunnen weer naar huis gaan. Ik kijk naar de bus. Die staat tegen een boom aan, geheel uitgebrand. Het is een uh, gewone lijnbus van, uh, van Sintes met zo'n 40 kinderen aan boord. De vraag is alleen natuurlijk, want ik zie ook een auto in de greppel staan... hoe heeft dit kunnen gebeuren hier... Uh, op deze kruising, Nanda Kappers, die daarnaast met zes uh, woordvoerder namens de hulpdiensten, heeft u al enig idee? Nou, het uh, onderzoek moet natuurlijk, zoals je kan zien, is dat nog gaande. Maar uh, waarschijnlijk is het zo dat de uh, persoonauto geen vorm heeft verlinkt aan een, de bus die van rechts kwam. Is hier van de week al eerder een ongeluk uh, gebeurd? Uh, is er iets over de kruising te zeggen? Nee, uh, ik kan daar nu op dit moment helemaal nog niks over zeggen. Het onderzoek is gaande. Wat ik uh, wel begrepen heb, is dat het de normaal de bus een andere route rijdt. Dus uh, mogelijk dat dat uh, hier te maken mee heeft. Maar dat, goed, dat moet, zoals ik zeg, ook met uh, onderzoek erbij reizen. Negen gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Uh, hoe staat het daarmee? Uh, de meeste hadden uh, nou, nekklachten, zeg maar. Nek en rugletsel. We staan naar een bus te kijken die helemaal is uitgebrand. Ja. Um, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou, dat moet uh, echt uit onderzoek blijken. Gelukkig was het zo dat alle scholieren al uit de bus waren... op het moment dat uh, de bus echt uh, plant vatte. Kinderen zijn die niet gewond zijn geraakt zijn net met een bus afgevoerd. Uh, waar zijn die heen gebracht? Uh, die zijn overgebracht naar een school hier in de buurt... Uh, waar opvang is voor zowel de kinderen als de ouders. Dat was uh, Nanda Kappers van uh, de hulpdiensten. De technische recherche is nog bezig met het onderzoek. De gewonden zijn inmiddels allemaal uh, afgevoerd. En uh, zo gauw het hier opgeruimd is, kan het kruispunt weer uh, vrij worden gegeven. Menno Reemeijer was dat vanuit Rauwveen het anders zo rustige haren in Groningen worden een hoop mensen verwacht. Voor een Sweet 16-feestje had een meisje, u heeft daar vast en zeker van gehoord... haar vrienden uitgenodigd via Facebook. Maar niet alleen haar vrienden konden de uitnodiging lezen. Inmiddels hebben duizenden Facebookers wereldwijd de uitnodiging ook ontvangen. Het feestje is al lang afgelast. Martijn van der Zanden, onze verslaggever, die ging er naartoe. En die sprak met burgemeester Rob Bats van de gemeente Haren. En hij vroeg of die klaar is voor een eventuele invasie van feestgangers. Ja, we zijn er helemaal klaar voor, uh, inderdaad. Uh, nog een paar uurtjes en dan, dan denk ik dat we echt wel enigszins zicht hebben op uh, wat er gaat gebeuren. En dan wachten we de avond af. Ik, uh, ik zal hier zijn vanavond. Tot nu toe is het vooral veel schooljeugd die even kwamen kijken, mensen uit de buurt. Wat verwacht u voor vanavond? Nou, Eigenlijk heel veel van, van uh, die categorie uh, uh, mensen die op Facebook hebben gezien dat zich hier wat afspeelt. Dus nieuwsgierig, uh, positief, met de beste bedoelingen. Uh, maar vooral ook mensen uit de buurt. Ja, mensen uit de buurt. We hebben ook wel signalen dat mensen van ver uh, willen komen. Uh, dat ze denken dat hier wat gaat gebeuren. Dat is niet zo. Dat, dat, voor, voor dat type gezelligheid moet je eigenlijk niet uh, hier zijn. Maar... Die, die mensen komen bedrogen uit vanavond. Nou ja, die, die zullen, en zeker als het nog gaat regenen, dan, uh, ja, dan kom je bedrogen uit, letterlijk en figuurlijk. Uh, het, het, er is hier niets, wat nee, maar, dat betreft. Die mensen, stel dat die mensen komen, we hebben er natuurlijk nog geen zicht op. Wat, wat gaat u doen? Nou, wat we, wat we in ieder geval gaan doen is... en wat we ook al vandaag hebben gedaan, ik kom net uit dat overleg... is, we hebben de straat afgezet. Uh, die is gemarkeerd als waar iets zou uh, gaan gebeuren. Die hebben we echt afgezet. De fietsers en voetgangers konden er net nog wel in. Is dat straks ook niet meer het geval? Nee, dat is, dat is uh, vanaf nu niet meer het uh, geval. Dus die straat is afgesloten. Uh, en we zullen proberen al die mensen die daar in de buurt zijn... naar een andere locatie uh, te geleiden. En uh, ja, daar mogen ze best gezellig met elkaar samen zijn. Maar ze zullen merken dat je daar dan niks vindt. Dus ik ga ervan uit dat ze dan ook vrij snel weer, uh, weer weggaan of, of ergens. Anders na naartoe gaan waar er meer mogelijkheden zijn. Want daar is, dat, is, dat is op een voetbalveld waarop je op Er staan wel bouwlampen en zo. Mensen kunnen daar samenkomen. maar daar is geen muziek, geen drank. Nee, dat klopt. En daar wordt ook geen drank verkocht. Uh, en als mensen zelf iets meenemen? Ja, dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, dat willen we niet. Uh, we moeten maar kijken hoe mensen komen. Uh, wat, wat voor ons vooral van belang is... dat we vanavond uh, het gezellig houden. Dat we het uh, uh, in die zin ook dempen. Uh, en dat we een aantal uh, nou ja, duidelijke regels hebben gesteld. Uh, inderdaad geen alcoholverkoop. Uh, we hebben uh, hier in de straten een, een, een, zeg maar een verbod uh, op alcohol. Dat hadden we sowieso al. Uh, dus ja, dat moet een beetje hanteerbaar blijven... Met Elkaar. Het moet vooral gezellig blijven. U heeft ook nog een noodbevel achter de hand. Ik heb een noodbevel achter de hand. Die is nog niet geactiveerd. Omdat we voorlopig nog even uitgaan van een, een positieve situatie. Mensen mogen hier best komen. Het is een hele mooie gemeente. Uh, maar als uh, er mensen bij zitten die dat uh, nou ja, op een andere manier uh, willen misbruiken. Dan heb ik een noodbevel uh, achter de hand. En dan kan ik op een gegeven moment tegen de politie zeggen. Uh, maak gebruik van die bevoegdheden uh, die je nodig hebt om dat op te lossen. Er is sowieso veel politie in de buurt nu ook al te vinden. Hè? Politie ook uit Groningen gekomen. Ja, dit, overigens, haren qua politie is, is in die zin een gezamenlijk team. Er is veel politie in de omgeving, per definitie al. Maar ook hiervoor hebben we eigenlijk alle eenheden die van belang zijn, zouden kunnen zijn of moeten zijn straks, die hebben we in de buurt. Kan een lang avondje voor u worden? Volgens mij wordt het een lang avondje voor me, Ja, net als de afgelopen avonden. Wat vindt u ervan dat dit gebeurt? Nou ja, weet je, het is, het is heel bijzonder. Ik, ik zit hier niet op te wachten, laat ik daar helder over zijn. En de buurt zit daar zeker niet op te, op te wachten. Het is wel een effect van een fenomeen wat bij de huidige uh, tijd hoort. En uh, we moeten daarna maar eens kijken van wat is hier nu gebeurd? Wat kunnen we ervan leren? En ik, ja, ik, ik ga natuurlijk ook heel graag openstaan voor, voor buitenharen. Uh, van, van wat heb je hier nu mee gedaan en wat kunnen we daar in de toekomst uh, mee doen? Met andere woorden, dit is een fenomeen wat bij de nieuwe tijd hoort. Maar wel geëscaleerd en flink uit de hand gelopen. De burgemeester was dat, Rob Bats van de gemeente Haren. Straks patiënten met de zeldzame ziekte Pomp en Fabrie... die verdedigden vandaag hun dure medicijnen. Ze vertelden hoeveel baat ze erbij hebben. Bij de AWB om de vrijdagavond spits in kaart te brengen zit Edwin Gerritsen. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 60 kilometer file in totaal. Twee files vallen op, die worden veroorzaakt door ongelukken. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen staat voor Knoppen Djaure 4 kilometer... De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hennequido-Ambacht... en Hardingsveld-Triesendam 12 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hebben patiënten met de ziekte van pompen en fabrie... recht op dure medicijnen waarvan het nut niet is bewezen? Het College van Zorgverzekeringen vindt van niet. Althans, niet voor nieuwe gevallen. Voor mensen die nu al ziek zijn, wordt een overgangsregeling bedacht. Dat staat allemaal te lezen in het conceptadvies dat CVZ onlangs naar buiten bracht. Patiënten zijn woest, ze zeggen namelijk wel degelijk baat te hebben bij de medicijnen. CVZ hield vanochtend een hoorzitting... waar alle betrokken partijen nog één keer hun visie mochten geven. Ik kreeg met het medicijn ineens weer een kans. Mijn moeder zat te wachten tot de klachten nog erger zouden worden. Ik kreeg veel meer energie en kon weer echt moeder zijn voor mijn kinderen... Mijn moeder moest haar kinderen uitbesteden en heeft haar kleinkinderen niet zien opgroeien. Ik heb weer doelen in mijn leven. Net als mijn dochter van 21. Die na twee herseninfarcten met gebruik van enzienvervangingstherapie therapie, weer kans heeft op een kwalitatief goed leven en een toekomst. Meneer Moekamp, u bent voorzitter van de raad van bestuur van CVZ. Had u dat bord gezien? Ik ben te duur en krijg dus de doodstraf. Ik heb dat bord gezien, ja. Wat deed dat met u? Dat raakt je diep. Ja, net zo goed als al die verhalen die, uh, die we gehoord hebben van, van de patiënten die het betreft. Dat raakt je ook persoonlijk. Want dat waren af en toe emotionele betogen bij. Dat waren emotionele betogen. Ik heb ook tranen gezien en uh, dat raakt je. En ook de inspraak van de adviescommissie van CWZ. Ja, dat maakt uw taak ook niet een stuk makkelijker. Nou, ik denk dat wij in het uh, advies wat we nu, uh, althans het concept zoals het nu voorlag, en aangevuld met een aantal aanscherpingen vanuit de commissie... dat we wel degelijk een hele goede oplossing kunnen bedenken. En dat maar ben, bent, u, bent u om? Nee, dat is niet om. Uh, waar het om gaat is dat wij, uh, dat stond overigens ook al uh, in het uh, vorige uitgelekte conceptadvies... ...dat wij zeker voor degenen die nu behandeld worden een overgangsmaatregel willen treffen... ...zodat deze mensen zich daadwerkelijk geen zorgen hoeven te maken. Ja, een overgangsmaatregel, daar zit altijd een termijn aan. Nee, de overgangsmaatregel die houdt in dat voor deze mensen de voorziening gehandhaafd moet blijven. En voor nieuwe gevallen? Voor nieuwe gevallen, daarvoor hebben we in dit conceptadvies staan dat, uh, uh, dat je daar een, naar een, op een andere manier naar moet kijken. Want dat kwam ook steeds naar voren. Het is een grote heterogeniteit in de groep. Dat geldt ook voor de nu bestaande gevallen en voor de nieuwe gevallen. En die grote heterogeniteit, ja, die leent zich heel moeilijk voor om uh, um het uh, zeg maar in het bestaande systeem van uh, generieke zorgaanspraken onder te brengen. En dus wil je daar veel meer greep op en daar moeten de doktoren zelf een belangrijke rol in spelen met duidelijke wat start- en stopcriteria uh, heet, om uh, duidelijk te maken: voor deze en in dit geval helpt het wel, in dat geval helpt het niet. We gingen het vandaag over ...over voornamelijk medicijnen voor pompen en fabrie. Maar in de toekomst krijgt u waarschijnlijk nog tientallen van dit soort discussies. Moet het eigenlijk niet uit deze kamer gehaald worden... ...uit zo'n hoorzitting voorbij het CVZ... ...en een brede maatschappelijke discussie is starten, van... ...hoe gaan wij hiermee om? Nou ja, die discussie die is gestart. Uh, die is nu gestart met deze geneesmiddelen, omdat die nou eenmaal als eerste aan de rij stond. Als het andere waren geweest, hadden we natuurlijk dezelfde vraag uh, gehad. Maar het is wel buitengewoon belangrijk wat uh, uiteindelijk ook uh, de politieke uh, beslissing zal zijn op het advies wat wij uh, gaan uitbrengen. Want dat zal maatgevend zijn, ook voor uh, hoe wij uh, aankijken tegen de andere geneesmiddelen die hierna nog zullen volgen. Ik dank de mensen op de tribune van ganse harten voor hun... Uh, en voor een flink aantal van u ook voor uw inbreng in de discussie. En ik wens u allemaal wel thuis. De vergadering is een uh, dik uur uitgelopen. Maar welk gevoel verlaat u deze vergadering nou? Um, het klinkt alsof het in de goede richting gaat. U bent hoopvol? Ik ben uh, voorzichtig hoopvol. Dat was een lange zit. Dus ik moet er ook nog even goed over nadenken. Dat zijn een patiënt met de ziekte van pompen in een verslag van John Sarbach. Het is negen minuten voor vijf. Het is de hoogste tijd voor Outfield, Your Love. Het is uit 1986. Het is sindsdien trouwens heel veel artiesten op de plaat gezet. White Jane, maar ook Eurotranser. Kate Perry heeft het allemaal op de plaat gezet. Kortom, een belangrijk nummer. Outfield, Your Love. Gerrit Himstra is binnengekomen. Gerrit, bij heel veel mensen zijn volgens mij... is vandaag de kachel aangegaan. Uh, ben jij thuis ook? Ja, ik heb vanmorgen ook de kachel aangestoken. Dus, uh, ik... Het is zo ongelooflijk koud, man. Ja, nou ja, goed, het is, het is best wel fris. Ja, de temperatuur is ja. zo'n 15 graden. Dat is, uh, ja, dat, dat, op een gegeven moment ga je dat binnen ook merken. Ja, is het kouder dan uh, normaal? Ja, het is een beetje aan de frisse kant. Uh, normaal is het zo'n 17 graden op dit moment, uh, okay. 18 misschien. Het kan warmen. Wordt het ja. ook warmer? Nee. Uh, <laughs> dat dan weer niet? Nee, dit weekend verloopt eigenlijk uh, vrij fris met temperaturen van zo'n 16 graden. Zowel uh, zaterdag als zondag. En uh, ja, morgen is het denk ik best wel een aardige dag. Uh, vannacht kan er wat regen overtrekken. Morgenochtend, in vooral het noordwesten en noorden van het land, dan nog een kans op een enkele bui. Maar in de middag dan is het overal droog en dan breekt ook de zon steeds meer door. Want dan komt er een hoge drukgebied steeds dichterbij. Oké. Okay. En uh, ja, dan is het dan wel frisjes, maar als de zon schijnt... Frisjes met de zonnetje. Ja, en ja. de nachten? Nou, de nacht wordt dan behoorlijk koud, van zaterdag op zondag. Ik denk zo'n vijf graden. En lokaal kan het wel eens uh, nog wat lager worden. Ja, dat is nee. echt koud. Dit, dit geluid, ja. Ja. Um, misschien hier en daar wat mistbanken of, of wat witbevroren weilanden zondagmorgen. Dus dat is vooral zondagmorgen erg koud. Voor de vroege vogels wel weer mooi. Voor de, ja, voor de vroege vogels. Maar Gerrit, ik zag gisteren uh, in het journaal dat uh, jullie het hadden over die tropische storm... die daar ergens bij Spanje uh, lag. Ja. En dat daardoor het weer voor de rest van de week een beetje lastig te voorspellen zou zijn. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo, maar dan voor uh, begin volgende week. Kijk, gisteren leek het erop dat ook het weekend al erg onzeker zou zijn. Nou, we hebben weer een, een dag extra dus dan uh, zit het weer een beetje dichterbij. Maar het is inderdaad zo, er ligt een tropische cycloon bij uh, de Azoren. En um, die trekt onze kant op. Uh, en de, de vraag is in hoeverre die bij ons in de buurt komt of niet. Maar eigenlijk Welle, we... ligt uh, toch een lage drukgebied in de buurt. Uh, oh, een beetje Mano, onstuimig. Ja. Mm. Nou goed, dan ga je het hele weekend op studeren. Ik uh, heb vooral genoteerd zon op zaterdagmiddag. Gerrit, dankjewel. Vanavond BNN Today. Wat, wat valt er te lachen bij jou, Frank, op de redactie? Vroeg ik me af. Ja, er wordt altijd lachen bij jou. Ja? Ja, ja, dus. Vanavond om half negen op Radio 1. Iedereen zit altijd vrolijk naar me te kijken... op een moment dat ik mijn mond opengeef. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ach, ja, en het zou ook misschien... een klein beetje iets met geld te maken hebben. Er wordt uh, gesuggereerd dat er wel 12 miljoen voor zou zijn geboden. Zo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op een school in Den Haag is een vrouw neergestoken door een man die onder invloed was van drugs. Attentie, attentie! Vanaf 1 oktober BTW-verhoging. Profiteer bij de Witgoedsspecialist van de nu nog lage BTW. En onze superscherpe aanbieding. Alleen vrijdag en zaterdag de extreem zuinige AEG-warmtepompdroger voor zich 699 euro. En bespaar zo'n 50 euro per jaar aan energiekosten. Natuurlijk inclusief bezorgen en aansluiten. Koop in de winkel of op witgoedspecialist.nl. De Witgoedsspecialist, altijd zeker van je zaak. Het aantal probleemjongeren dat de stap zet naar betaald werk stijgt spectaculair. Als ondernemer kent u geen vaste werktijden. Want misschien gaat u vanavond nog uit eten met een zakenrelatie... en mist u die leuke film die op tv komt. Geen probleem, bij een driejarig basisabonnement van Ziggo Zakelijk... krijgt u nu gratis interactieve televisie. En kijkt u die film gewoon morgenmiddag even, om tussendoor te ontspannen. Begin vandaag met nog leuker werken. Bel 0800 0620 of kijk op zegozakelijk.nl In een woning in Beverwijk is het lichaam gevonden van een 80-jarige vrouw. Ze was al een half jaar dood. Nederland wordt minder leefbaar en onveilig als de mensen van welzijn er niet meer zijn. Welzijnswerk verdient beter. Luid de bel met Abfa-kabo-fmv op welzijnnietzijn.nl.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 Dat pakket telt dus 100% mee voor uw Audi-gevoel, maar dan met minder bijtelling. Aan zo'n buitenkans komt ook weer een einde. Kijk dus snel op Audi.nl. Dit is Radio 1.